een kleine meditatie maar weer. Hè? Zet je voeten naast elkaar op de grond. En eh, kruis je handen niet. Hou je, hou je handen gewoon naast elkaar als je dat wilt. <kijkt> Ook je, je benen niet kruisen. Hè? En sluit je ogen als je dat wilt. En adem met mee. Rustig de buikademhaling te doen, in te ademen. Dan de adem even vast te houden en dan rustig uit te laten lopen in je navelchakra. Dat is, dat is bij je ziel, zo'n paar, paar centimeter boven je navel. Nou, laten we maar beginnen dan. Rustig inademen. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. In je navelzakken. En doe het nog een keer. Ik hoop niet dat je wacht totdat ik het doe, want dan stik je bijna. Maar ik heb tussendoor ook al adem gehaald. Dus ja, dat is natuurlijk wat je zelf zou kunnen overwegen. Dit is dus een goddelijke ademhaling, zoals je vaak gehoord hebt. En dit is een, een ademhaling die je in je gevoel brengt, als je rustig ademhaalt en alles in je, jezelf bij elkaar raapt en dan even vasthoudt in die paar seconden en dan uitlaat lopen in dat derde chakra, in dat derde chakra van jou, je zonnevlecht. Als je dat rustig een paar keer achter elkaar doet, dan kom je in je gevoel terecht. Soms kun je het ook voelen, dan klopt het daar. Soms voel je daar helemaal warm worden door je hele lichaam heen. Maar in ieder geval open je dat derde chakra. Kijk maar hoe lekker dat is als je, als je dit doet. En als je dat doet, maak de verbinding met het licht. Zie gewoon voor je dat de zon schijnt en kijk daarin. Haal die zon door die ademhaling en breng dat naar je eigen licht. Dus dat derde chakra. <coughs> en verbind je daarmee. Voel dat je deel uitmaakt. Die enorme energie. Voel dat je één bent met de mensheid, met het stukje God dat jij ook bent. Voel dat enorme licht in jezelf. En voel dat je die wijsheid, die verbinding in jezelf hebt. Zo is het mij ook iedere keer weer een ongelooflijk genoegen om, <coughs> om die kennis, om die, die, om die inzichten te delen. Met jou, met de mensen die luisteren, met jou alleen. Voel dat in, dat in dat delen van die inzichten die ik me door de loop van de jaren heb eigen gemaakt en die ik graag wil delen met anderen. Voel dat daar liefde in zit: liefde met een hoofdletter. Er is geen andere emotie bij aanwezig. Dus het jou per se willen vertellen, of iets, nou ik zeg het maar even grof, door je strot willen duwen, duwen of um, je te vertellen hoe het moet, niets van dat alles. Het is gewoon het delen van de inzichten die ik mijzelf heb verkregen. Met vallen en opstaan. Maar waarvan je het, de kennis uit jezelf kunt halen. Want iedere keer als, ik, als me weer wat geopenbaard wordt, als ik over iets heb zitten nadenken, dan komt er altijd weer het antwoord en denk ik, oh, dat is ook prachtig om dat door te geven. Het is een diep liefdegevoel naar mensen toe en diep voelen. Nou, een vriendelijk gevoel zou je kunnen zeggen. Ja, het is toch een, een binnenkijken bij mensen. Dat is, een, dat is iets wat wat gewoon gebeurt, omdat je zelf de ervaringen hebt opgedaan en de weg kent, is het toch ook een binnenkijken bij anderen, hun moeilijkheden te kunnen zien, maar wel met de nodige respect. Hè? Hun agressie soms ook wel, hun wanhoop, maar soms ook hun diepe verdriet. Het kan niet anders dan met diep mededogen gevoeld worden. Het is werkelijk geen en ook geen zin mijn bedoeling hun levens te willen veranderen of te vertellen hoe ze moeten leven. Integendeel, het is juist het respect voor hun leven om hen te laten en wie ze denken te zijn. Spreken over bovenzintuiglijke kennis geeft zo'n verantwoording met zich mee. Maar dan zou ik denken te spreken vanuit het ego. Dan zou er over de lezingen nagedacht moeten worden. Dat wordt het toch ook tot op zekere hoogte. Er wordt over nagedacht en soms komt ineens vanuit het niets een onderwerp. Maar tijdens het uitspreken van een lezing, nu bijvoorbeeld, wordt er niet meer nagedacht. Het is. Het is gewoon. Maar ik ben me er bewust van dat ik het zelf doe, dat ik verantwoordelijk ben voor de woorden. Het is alsof, ik, alsof je eerst met het goddelijke in jezelf gesproken hebt. En dat is dus ook zo. Net zoals ik in het begin al zei. En dan gaan er vele, ge ge vele gedachten over en weer, vele gesprekken. Ik ga er niet speciaal voor zitten, dat ligt niet in mij. Maar gewoon tussen het draven en het rennen, wat ik zo op een dag doe. Maar toch ook weer... Het een rustig moment. <tiek> het is het samenvoegen van woorden die al in het gevoel liggen. Die al klaar lagen om uitgesproken te worden. Ik kan dan ook nooit zeggen, ik sta in verbinding met, nou, noem dan maar op, een of andere engel of wat dan ook. Want dat is niet zo. Tegelijkertijd zijn we alle één en zijn we die anderen ook. Maar ik geef de voorkeur aan om het vanuit mezelf te zeggen, vanuit mijzelf te delen. want ik zei het net al, het is inderdaad het samenvoegen van, van woorden, die er al zijn, die, die in dat gevoel liggen. En het hoeft alleen nog uitgesproken te worden. En dan, ja, dan gaan die gedachten snel en soms tik ik het uit. Ik ben in een plezierige omstandigheid om, om het zelf peilsnel uit, uit te typen. Mocht het zo zijn in bijeenkomsten bij bij thuis, gaat het ook zo vloeiend naar de andere toe. Dus als, ik, als de mogelijkheid bestaat, die is er dus, om naar mensen te kijken, is het altijd met mededogen en is de samenhang van de dingen heel eenvoudig te zien. <coughs> Waarom het zo ging, waarom en het, en het hoe, maar ook hoe sommige ervaringen door bepaalde gedachten die mensen hebben, in het leven zich kunnen ontwikkelen. Toch is het niet altijd mogelijk om dat zomaar tegelijk aan iemand te vertellen het is wel mogelijk maar ik geef er de voorkeur aan om dat niet te doen die mens zit nog midden in zijn probleem en heeft de tijd nodig om de dingen los te laten en dan hoop ik dat mensen nou, ik hoop er niet alleen, ik heb er ook een verwachting naar dat mensen iets met deze lezingen kunnen doen. Misschien niet nu, misschien over tien jaar en misschien ook wel morgen. Maar in ieder geval op een moment dat zij zelf nodig achten om hiernaar te luisteren. dat het ineens begrepen wordt. Dat ze hun probleem op iets kunnen leggen en dan ineens zien hoe het in elkaar steekt. Oh, bedoelt ze dat? <laughs> Bedoel je dat? Hoor ik wel eens. Nou, ik bedoelde niets hoor. Het is slechts het delen van kennis. Maar jij bent op een moment in je bewustzijn, in de ontwikkeling van je bewustzijn, zo gekomen dat je het begrijpt. Het is hetzelfde als de gesprekken die ik in mijzelf voer, maar waarvan ik het eerst niet helemaal begrijp, maar door erover na te denken wat ik dus heel prettig vind, krijg ik antwoorden en heb ik het gevoel dat ik er zelf uitgekomen ben. Dat is ook mijn bedoeling met de lezingen die ik, hier, die ik hier dus iedere week, praktisch iedere week uitspreek. Dat het je eigen is. Dat het een deel van jezelf is door je eigen nadenken. Zodat je de woorden begrijpt die uitgesproken worden. Wat jij ermee doet... Wat jij wil, wat jij bepaalt dat. En ineens valt het allemaal op zijn plaats. Wat mijn lezing betreft, iedere keer krijg je het in. En dan weer in die vorm, en dan weer in die vorm. En in ieder stadium. Van, van je ontwikkeling, ontvang je nieuwe inzichten, maar ook nieuwe energie, om het aan te kunnen. Om alles te kunnen verwerken, wat er ook op je afkomt. Om het steeds maar weer, vanuit je eigen innerlijk te bemediteren. Dus te overdenken vanuit het nieuwe inzicht dat je op dat moment of dit moment hebt. Ja, inderdaad. Ga je weer een stukje verder, dan heb je weer nieuwe inzichten. En is de waarheid van dit moment niet meer de waarheid? Maar zie je in dat er andere waarheden zijn. Dus ieder gevoel van wat je op dat moment bent, dus het stadium van ontwikkeling, om het maar eens even zo te zeggen, geeft je de ruimte om de dingen in een ander daglicht te bezien. Nou, sommigen zeggen, ik hoef al die ervaringen niet hoor. Maar dan ga je voorbij aan je eigen karma. Je hebt zelf besloten hier op aarde te komen. Jij wilde dit. Jij wilde het allemaal ervaren. En steeds maar weer laat het leven jou zien dat er nieuwe ervaringen voor je liggen. En steeds maar weer ga je een stapje verder. Ja, inderdaad. Soms vijf stapjes vooruit en soms vier stapjes, vier stappen achteruit. Maar is dat erg? Ik denk het niet. Je kunt het even opnieuw doen. Je kunt nog een keer diezelfde gebeurtenis, maar dan weer in een andere vorm, weer bemediteren, weer over nadenken, overdenken. totdat je het inzicht hebt gekregen, dat die ervaringen niet anders zijn dan de mogelijkheden om te leren. Te leren van het leven. Wat het ook is, een ziekte, een ruzie met je buren, een ruzie met je ouders, je kinderen, nou wie dan ook, op kantoor, op je werk, gedoe om je heen, alles is ervaring opdoen. En alles ontvang jij van het leven omdat jij dat wilde, omdat je er eerst niet mee om kon gaan en nu steeds maar weer de gelegenheid krijgt om het weer opnieuw te overdenken. Zie je hoe je leven één grote uitdaging is? Zie je dat het leven jou dit geeft? Je vindt het misschien allemaal heel vervelend om al die dingen te ondergaan. En wat het ook is. Maar als je het van, van een andere kant bekijkt, vanuit een andere kant bekijkt, dus vanuit de liefde die jij bent, dan zie je de dingen geheel anders. Dan zijn de waarheden van dit moment. Niet meer de waarheden, waarheden, maar krijg je nieuwe inzichten en wordt je blik verruimd. En als je omkijkt, als je alles los hebt kunnen laten, dan zie je hoe prachtig het leven is en wat je allemaal krijgt. <kijkt> Daarom is het ook zo ontzettend belangrijk om steeds maar weer naar de positieve aspecten van een mens te kijken, wat je ook verder ziet en te horen krijgt. Maar dat je je concentreert op de positieve, op de positieve dingen van een mens of van mensen. En dat geldt voor iedereen. Want wij mensen zijn toch steeds maar weer bezig om de negatieve aspecten in mensen te willen benadrukken. We hoeven slechts alert te zijn, om te bepalen hoe wij denken, steeds maar weer. We hoeven slechts naar de positieve dingen te kijken. En er is een wereld van verschil in benadering. En zoals met zoveel dingen, ook hier weer, hoeven het slechts te besluiten. Gaan we op de negatieve dingen letten, of op de positieve. Het hangt van jou, het hangt helemaal van jou af, waar je op let. Kijk eens eerlijk naar jezelf. Ben je steeds gefocust op de negativiteit van die ander? Wees er dan van overtuigd dat dat niets over die ander zegt, maar alles over jou. Heb je nu besloten op dit moment in jouw leven om alleen nog de positieve kant van mensen om je heen te zien? Dat zegt alles over jou. Zie je het? Zie je het verschil? Zie je ook hoe eenvoudig die dingen zijn om te begrijpen? Jij bepaalt altijd. Jij bent Heer en Meester over jouw gedachten. Niemand anders, niemand kan die macht en die kracht hebben om jou te laten denken zoals zij dat willen. Ook al denk jij van wel. Jij bepaalt, niemand anders. Jij hebt de kracht en de macht om de dingen naar jouw eigen hand te zetten. Je hebt de kracht en de macht om in de negativiteit vast te blijven zitten, te mokken of de dingen positief te zien en blij te zijn. Als je het laatste wilt, zul je eenvoudiger en gemakkelijker kunnen vergeven. Niet alleen jezelf, dat je zo lang negatief bent geweest, maar vooral de ander die het leven leidt, dat ook op een andere wijze geleefd had kunnen worden. weet dat ieder moment in jouw leven belangrijk is. En dat jij nu de aanzet geeft tot een ander, een positief leven, dat zich nu op dit moment aandient. Het is altijd gemakkelijk om je mee te laten slepen de roddel van anderen. Het vergt persoonlijkheid om daar bovenuit te komen. Om compassie, om mededogen te hebben met anderen. Ook voor de mens die roddelt. Hij weet niet beter. Hij is onwetend. En misschien is hij wel dood. Nee, niet de dood die wij mensen bedacht hebben toen de ziel het stoffelijk lichaam hier op aarde achterliet. Maar de dood van een mens, die niet meer zichzelf wil voelen, niet meer in zichzelf gelooft, maar gewoon het leven leeft zonder daarbij na te denken, zonder te voelen. Een mens dus, die niet meer het vermogen heeft om, mededogen, compassie met anderen op te kunnen brengen, of in sommige gevallen ook niet het vermogen heeft ontwikkeld om medelijden, een werkelijk diep medelijden te hebben met anderen, want daar, daar begint het eerst mee. <coughs> zichzelf totaal overlevert aan anderen. Noodgedwongen, hoor ik vaak zeggen. Ja, wellicht is het niet meer dan een ervaring, om ook die ervaring mee te maken om te besluiten sterk in zichzelf te staan, zodat anderen geen vat meer op hem hebben. En zo zal het ook gaan. Er zijn zoveel mensen die allang dood zijn, al weten ze het niet. Ze zijn allang dood ook al leven ze nog in het lichaam hier op aarde. Ze leven hun leventje en dat is dan dat. Ze kijken naar geestdodende tv, komen niet meer boven zichzelf uit en geloven het allemaal wel. Alles heeft voorrang, behalve zijzelf. Hun innerlijke zelf heeft nooit voorrang. Het vertrouwen wordt volkomen in handen van anderen gegeven en zelf wensen ze toch werkelijk niet veel meer te doen. Kan ik er wat aan doen, zegt ze. Het is altijd de schuld van de anderen, zo laten ze weten. Ik deed niets, zegt ze. Ja, ze deden maar wat. Het is grijs om deze mensen heen en hun ogen staan dood. Ze zijn er nog wel. Maar ze leven al lang niet meer werkelijk. Toch leven ze hun leventje. Soms in volslagen rijkdom en soms niet. Toch dienen we het mede voor deze mensen op te brengen. Eens hebben we dat zelf ook meegemaakt. mededogen dus voor deze mensen, omdat ze niet meer in het leven geloven. Gewone mensen, hè, dan heb ik het niet eens over depressieve mensen. En daardoor alle muren om zich heen hebben gezet, die ze maar konden vinden. Vaak is het maar één muur. En het is niet echt moeilijk om daar doorheen te komen. Maar ook veelal heeft die mens zich een aantal muren om zich heen gebouwd met zijn eigen gedachtenkracht om maar vooral niet te voelen. Om het leven niet te voelen. En misschien door een gebeurtenis, eens in een leven. En misschien door een gebeurtenis in een volgstadium in dit leven. Maar deze mensen en vele willen niet meer gekwetst worden. En bouwde zich een muur om zich heen. Een muur die hen dood laat zijn. Die hen niet aan het werkelijk leven laat deelnemen. Door angsten, welke het ook zijn. Over deze mensen gaat het, als we het hebben, over je zult niet met de doden spreken. Wij hebben deze uitspraak van Jezus volslagen uit, uit hun verband gerukt. En hebben gedacht, 2000 jaar lang, dat het ongepast was met de doden die overgegaan waren, te spreken. Want dat wordt dus gedacht. Het is dus niet zo. Onbegrijpelijk, zullen we zeggen, om te laten zien dat wij het wel begrepen hebben. Maar hoe lang zijn we hier niet mee bezig geweest om de dingen uit te leggen dat alles anders is dan wij dachten? Dat zijn die mensen die weliswaar ook het goddelijke in zichzelf hebben, maar die er geen weet van hebben. Dat zijn mensen die die hier op aarde al lang dood zijn. Dat is de bedoeling, dat je daar niet je esoterische kennis mee deelt. Maar met mensen die overgegaan zijn, dat mag je rustig doen. Dus de mensen hier op aarde, die eigenlijk al lang dood zijn, het zijn die mensen die weliswaar ook het goddelijke in zichzelf hebben, maar die er geen enkele weet van hebben. Ze hebben zich wijs laten maken, door de eeuwen heen, dat ze dat niet hebben. Dat ze onwaardig waren, dat ze schuldig zijn, en ga zo maar door. Voor sommigen is dat verschrikkelijk, en die worstelen om er bovenuit te komen. Maar sommigen wilden dat misschien ook wel, en namen niet de moeite om naar de werkelijke betekenis te zoeken. Of te willen luisteren. Wellicht omdat de boosheid in hen nog steeds zo aanwezig was en ze hun slachtofferrol wenste te koesteren. Leven na leven na leven na leven. Met die mensen is het paarden voor de zwijnen als er over spirituele zaken gesproken wordt. Dat is de betekenis van. Met de doden zult gij niet spreken. Het is een totale energieverspilling om met deze mensen die, nogmaals, het goddelijke in zichzelf hebben, maar het niet weten, te spreken over spirituele zaken. Mensen die het uit, die hier moeten lachen, die het belachelijk maken. Verspil je energie daar niet aan. Ooit, ooit zullen ze wakker worden. Waren wij niet wakker geworden? Waren wij niet precies hetzelfde geweest? Dan kunnen we hen ook niet veroordelen. Zij komen daaruit. Eens. En omdat wij ook eens zo waren, dienen we mededogen te hebben. Maar we zullen geen energie verspillen om over spirituele zaken te spreken. Er, er dient een kriebel, een, een ongelofelijke nieuwsgierigheid binnen in je te ontstaan. Het, het, het, het zoeken naar het licht, het bijna wanhopige zoeken naar het licht. Naar iets anders, naar, werkelijke, naar de werkelijke ik die je bent. Dan komt er een ander moment. Ja hoor ik wel eens zeggen, die andere mensen dan, ja die kunnen kwetsen, ontzettend zelfs en behoorlijk. Ze kunnen inderdaad alles belachelijk maken, maar maakt dat uit? Niets toch? Laat het daar en wint je er niet over op. Het is niet anders en je mag en je kunt niemand veranderen. Laten is hier ook het grote woord. Dus spreken met mensen die overgegaan zijn, wel degelijk hoor, niks mis mee. Maar ik zou zeggen, nou, om ze op te roepen, om ze aan jouw eisen te laten voldoen, dat ze nu op dit moment bij je moeten zijn, daar kun je over nadenken. Net zoals je erover na kunt denken, dat je hen ook hun eigen evolutie gunt, en de waardering voor hebt dat ze ook vaak om je heen zijn. En dat ze je bijstaan, zonder dat je het hoort of voelt. Heb respect voor hun evolutie, voor hun leven. Dus het leven zonder lichaam. Soms komen ze vanzelf, omdat je, <coughs> omdat je op een bepaald moment de gedachten naar hen uit heb laten gaan, zonder hen te, te vertellen, nu wil ik dat je bij me komt, of oproepen, hè, zoals dat eerder heet. Maar ze komen dan als vanzelf. Dan hoor je ze in jezelf. Dan voel je ze, dan ruik je ze. Dan weet je dat er een bepaalde geur, die iemand en zijn leven hier op aarde heeft gehad, dat die die laat, laat ruiken aan jou, zodat je weet, ah, ze is bij me, hij is bij me. Daar kun je alleen maar ongelooflijk dankbaar om voelen. Weet hun aanwezigheid. Want weet ook dat het voor hen bijzonder naar is dat wij niet meer over hen spreken of over hen nadenken. We mogen nadenken en onze geliefden bij ons voelen, die overgegaan zijn. De mensen die die enorme grote stap gewaagd hebben, gedaan hebben, om zomaar rustig binnen te stappen in hun volgende levensfase. Dat ze zomaar rustig dit leven achter zich konden laten, dat er een berusting is gekomen, ze hebben waarschijnlijk hun moeder, hun vader of misschien hun beschermengel aan hun bed gezien of misschien een paar nachten voor een bepaalde gebeurtenis bij hen gezien en gehoord dat het hun tijd was. Soms komen ze bij ons en als we geen oordeel of veroordeel hebben over de wijze waarop ze geleefd hebben, kunnen wij hen horen in ons innerlijk. Dan heb je geen oordeel over de wijze van overgaan. Dat kan ook van alles zijn en wij gaan daar niet over. Het is slechts de beslissing van die mens, die ziel. Voel in jezelf. Het is hetzelfde als diep in jezelf kwam. In het begin sprak ik over het in jezelf komen, het diep in jezelf komen. Net als de vorige week kun je luisteren naar de stem in jezelf. Zo'n weg is dus voorbereid en je hoeft er alleen maar in te stappen. Nu zou je hetzelfde kunnen doen. Als je het gevoel hebt dat je, dat je geliefde of iemand waar je mee een verbinding hebt, bij jou is. Hoef je alleen maar diezelfde weg te gaan. Dan verbind je je met iemand en dan maakt het niet uit of je al overgegaan is. Verbinden met is opgaan in. Ga rustig in een ademhaling, hou die adem even vast en laat die uitademing de energie gaan naar je navelchakra. Je kunt, als je dat wilt, in dat gevoel zitten en stil luisteren. Dan hoor je in de stilte van het geluid, in de stilte van jezelf, die ziel bij je komen. Die misschien op dat moment op jouw gedachte van liefde afkomt. Hoe schoner, hoe helderder dat kanaal is, waardoor je dat geluid hoort, hoe duidelijker. En weet, wat je, dat wat je uitstraalt, je ook weer aantrekt. Wees ervan overtuigd, dat je bij je eigen goddelijke gevoel bent gekomen. En voel de verantwoordelijkheid. Naar jezelf toe en naar de ziel die nu bij je is. Weet je zeker dat je dit nu kunt doen? Heb je de dingen van jouw leven in jezelf opgelost, zodat de weg schoon is, helder is, vrij is? Net op zou ik toch nog zeggen. Of je dit doet uit nieuwsgierigheid, of dat je het doet omdat, omdat ik het hier zeg. Vind je dat je eraan toe bent? Niemand kan dat beoordelen, alleen maar jijzelf. Zelfs het goddelijke in jouzelf zal je dat nooit verbieden. En weet je zeker dat wat je wilt horen het goddelijke is? Wees altijd waakzaam, wees alert. Weet je zeker dat er geen negativiteit meer in je zit? Zit je vast en zit je stevig in je eigen lichtzadel? Weet je zeker dat je in je eigen innerlijke zelf bent gekomen? Of is het nodig om nog meer te oefenen in het luisteren naar de stilte in jezelf? Jij bepaalt, ook hier. Jij bent verantwoordelijk. Niemand anders. Als je helemaal zeker bent... Dan heb je het wellicht meerdere malen gedaan en heb je geluisterd naar de stem in jezelf die liefdevol is en die je nooit iets zal opleggen, die jou niet laat zeggen wat te doen of niet te doen, maar waarvan jij zeker weet. Dat het uit de liefde komt. Dat weet je dan. Dan kun je verder gaan. Dan kun je doen wat zoveel mensen hebben gedaan die deze weg gevonden hebben. En je kunt overwegen om het nu zelf te doen. Misschien heb je dan een keer gelezen op, de, op mijn website. Daar kun, je, daar kun je lezen hoe ik een keer gewoon in mijn innerlijk zat te luisteren. Het was mijn eerste keer. En ja, ik was vrij hard voor mezelf, vrij streng. En ik dacht dat ik daar nog steeds niet aan toe was. Maar ik viel bijna van mijn stoel toen de woorden kwamen. En die waren zo luid en duidelijk. En vaak heb ik het daarna nog gedaan. Ik heb ook wel eens gehad dat ik, dat ik een woord niet wist als ik iets moest opschrijven. En dan dacht ik ook, nou ik vraag het gewoon even. Dan hoorde ik gewoon dat woord, welke taal het ook is, heel apart. Vorig jaar heb je kunnen horen dat, dat ik in de nazomer zo'n beetje deze tijd nog, want we kunnen nog een beetje genieten van het weer, maar in die nazomer zat er zo'n hele grote vlinder, zo'n libelle, die op mijn schouder ging zitten. Ik heb daar ook een verhaal, een, een lezing over gehouden. Het ging over het begrip tijd en dit diertje, dat ging op mijn schouder zitten. En ik dacht, ja, waarom zou ik daar niet eens mee spreken? En luisteren dus wat, de, wat deze libellen mij te vertellen had. En ik vroeg dus de libellen over het begrip tijd, hoe hij daarover dacht. En hij ging me vertellen. Maar daar heb ik al een hele lezing aan besteed hoor. <laughs> en wat te denken aan de baby's. De baby's in mijn familie en elders. Maar ik vraag altijd eerst aan de moeder... Vind je het goed als ik even met je kindje praat? de je baby? En baby's horen dit. Ze kijken je altijd met stevige, vaste ogen aan. Het is zo eenvoudig. Je hoeft slechts te luisteren. Als een babytje, nou dat pas geboren is, erg huilt, kun je het kindje zeggen, ja, je zit nu in het lichaam. En dat doet pijn als ziel. Maar als het nacht is, mag je terug naar de astrale wereld. En tegen de ochtend kom je weer terug, langs dat prachtige gouden koord, terug in je lichaam. En iedere nacht mag je weer terug naar je vriendjes en vriendinnetjes in de astrale wereld. En smorgens ga je weer terug in dat mooie lichaam van je. En ga je je leven leven. Zoals jij je dat gedacht hebt en gepland hebt. Nou, van de 100 keer, hou de honderd keer of 99 keer, baby's op met krijzen s'nachts. <tie> ja, het is hetzelfde dus, net zoals wanneer je diep in jezelf gaat om je innerlijk te voelen. En en deel van uit te maken in bewuste toestand. En ja, ik heb ook, ook wel eens een verhaal over een steen uit Griekenland. Nou, gewoon maar even zoeken hoor. Um, die, ik die ik ooit eens een keer meegenomen had. En de kennis over stenen had ik toen niet. Wel dat stenen kunnen, kunnen spreken. Dus ik neem aan dat, dat die kennis in een vorig leven uh, ingevuld is maar in dit leven weet ik niet zoveel van stenen af. Alleen ik dacht, ja, ik moest toch maar eens een keer met die steen spreken. Ook in een lezing hoor, hier ergens in het begin, toen ik toch maar net bezig was. <coughs> en ik wist trouwens ook niet hoe je, je, hoe je dat denken van een steen moest overbrengen, maar ik deed het op dezelfde wijze. Ik verbond me met mezelf en ging daardoor verbond ik me met de steen. En ja, Steen is ijzend, maar liefdevol. En zo kun je dat dus ook doen met bomen, met planten, met alles waar je je maar mee wilt verbinden. Ja, inderdaad, ook met hemellichaam, ook met de zon, ook met de maan. Verbinden met is opgaan in. En we kunnen het allemaal, we zijn allen in staat om dit te doen, om te communiceren, om, ons, om met ons gevoel bij de ander binnen te komen. Mijn tante die lange tijd in coma lag en steeds maar op aarde bleef. En eindelijk kwam de gedachte in mij op om haar te vertellen dat ze zelf mocht beslissen of ze op aarde wilde blijven of over wilde gaan. Dus de gedachte zou kunnen hebben om na te denken dat haar leven hier op aarde klaar was en dat ze het goed gedaan had. Dat zij haar kinderen een goede opvoeding had gegeven. Dat ze alles had gedaan om een liefdevol leven te leven. Heel bijzonder was het. Ze deed haar ogen open toen ik haar kuste. En nog geen twee dagen later is ze overgegaan. Ja, en dan is die liefde voor je medemens zo immens groot. Mijn bewondering voor haar om na te liggen denken over haar leven. Maar ook om de woorden tot zich te nemen en haar besluit te nemen. Dus ik heb het niet hardop gezegd, maar in mijn gedachten. Ik wist dat ze mijn gedachten kon horen. En wisten wij dat de mensheid dit al duizenden en duizenden jaren doet, dit verbinden met en opgaan in, we waren het alleen 2000 jaar lang vergeten. Natuurlijk wisten wij het, maar we schoven het opzij. Want de wetenschap, de kerk, zei immers dat het niet kon. En dat geloofde velen, generatie na generatie, leven na leven. Maar nu in deze tijd is het anders. Anders komt boven. De onderste steen zal boven komen. Alles wat lange tijd, misschien wel duizenden jaren, in de duisternis heeft gezeten, zal aan het licht komen. Want het licht wordt alsmaar groter en groter en sterker en sterker. Toeval? Nee? heel hoor, geen toeval. Het valt ons toe in deze tijd. Gewoon omdat het bewustzijn van de mens sterk is veranderd. En wij mensen nu het inzicht hebben om andere waarheden te begrijpen, te zien en te beschouwen. We krijgen hoe langer hoe meer kracht en energie om nieuwe wegen te bewandelen en ons inzicht veranderen. Zal het steeds meer en meer groeien. Echter alleen als we een geweldige nieuwsgierigheid, een nieuwsgierigheid naar het licht binnenin ons voelen. Om ons bewustzijn groter te maken. Om ons te willen herinneren wie we nou zijn, wie we werkelijk zijn als we in die spiegel kijken om te zien wie we werkelijk zijn. Die nieuwsgierigheid, die maakt dat we openstaan, opengaand staan voor nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden. En dat inzicht geeft de mogelijkheid om te leren, te begrijpen, De inzichten kunnen dan op geefpunt zo groot worden, dat we geduld dienen te hebben met de mensen die hier, nou laten we zeggen, levende doden zijn. Ook hun tijd komt. Maar het is niet aan ons om mensen per se te willen en te moeten veranderen. Kijk naar God, wees als God. Had hij niet met ons geduld, had zij niet met ons geduld, dienen we ook met deze mensen te hebben. Maar we mogen niet met hen over spirituele, esoterische zaken spreken. We mogen mensen niet in staat stellen om dit wat zo groot is, belachelijk te maken. Daar zijn wij verantwoordelijk voor. We dienen het bij onszelf te houden. En de inzichten te delen op het moment dat het wel kan. Het soort moment wellicht dat jij nu gekozen hebt om hiernaar te luisteren. Misschien brengt het je ergens. Misschien verandert het je leven. Maar weet dat er een kracht is die oneindig veel groter is dan jij denkt. Die zielsveel van jou houdt. En die alle geduld van de wereld heeft. dat het ook jij in haar licht richt. Ja, en ook weer nu weer, lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Graag ook weer tot volgende week. En mocht je nog een keer deze uh, reading, deze lezing willen beluisteren. Je kunt het op de herhaling horen. Maar je kunt het ook via mijn website www.yhra.nl horen. Dan kom je vanzelf op een website van iemand die alles alle lezingen heeft opgeslagen. En die website heet www.diz.nl Nou, je mag me altijd mailen, hoor, als je vragen hebt. Het is me altijd een genoegen om te antwoorden. En ja, nou, ik gebruik die ook wel eens een keer voor een nieuwe lezing. Want dan denk ik soms, nou, dat is toch wel duidelijk uitgelegd. Maar soms ook niet. Worstelen mensen daarmee. En het is me altijd een genoegen om... Dat uitgebreid aan je te vertellen. Ik zal kijken of ik iedere dinde, dinsdagavond op de chat kan zijn, maar ik kan dat nooit beloven. Lieve mensen, nogmaals bedankt voor het luisteren en een heerlijke week voor jullie allemaal. Voor jou, voor je familie, voor alle mensen met wie je in aanraking bent deze week. Bedankt voor het luisteren voor de derde keer. Tot ziens. dag.